Alle wolven in de dierentuin in Amersfoort zitten weer in hun verblijf. Bezoekers kregen aan het begin van de middag te horen dat ze een restaurant of een binnenverblijf moesten opzoeken omdat er een wolf ontsnapt was. Volgens deze bezoeker zelfs meer dan één. Ja, dat er uh, twee wolven uh, waren ontsnapt. En uh, dat er uh, eentje in ieder geval al verdoofd was. En uh, dat uh, de, de, ze bezig waren met de volgende wolf uh, terug uh, het hokken uh, in, uh, in te krijgen. Uh, en vandaar we dat allemaal uh, naar de uitgang ja. moesten. En vorig jaar ontsnapte er ook al eens twee simpanten. In die de park Amersfoort, die werden doodgeschoten omdat bezoekers in gevaar waren. Op dit moment melden zich elke week nog altijd tienduizenden mensen voor een eerste coronaprik, zegt demissionair minister De Jonge. Het aantal eerste prikken in de afgelopen week was nog steeds zo'n 80.000. Nou, dat is toch een vaccinatiegraadverhoging van zo'n half procent zeg maar, per week nog. Dus hoewel we al een hele hoge vaccinatieopkomst hebben in Nederland, van zo'n 85 procent onder 18-plussers, is er echt nog steeds mogelijkheid om dat nog verder te verhogen. En het is ook belangrijk, want we weten dat de mensen in de ziekenhuizen grosso modo ongevaccineerde mensen zijn. Volgens het RIVM ligt de vaccinatiegraad onder 18-plussers rond de 85 procent. De politie is vanochtend verschillende huizen in Rotterdam binnengevallen. Arrestatieteams zochten naar verdachten van schietpartijen in Rotterdam-Veienoord. In die wijk waren de afgelopen maanden minstens 13 schietpartijen. De politie ziet een verband, denkt dat de ruzies om drugs gaan. En we hebben er weer een gouden plak bij. In Tokio won Rogier Dorsman op de 200 meter wisselslag. Hij zet een tijd neer van 2 minuut 19 en 200ste. En heeft daarmee ook een wereldrecord te pakken. Het is al de tweede medaille voor Dorsman. De zwemmer won ook al goud op de 400 meter vrije slag.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 En jij beleeft het Zon Zee Zon. Zee Zandvoort Een zomerhit ZFM oh. Dit is de zomer van ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag En door de muziek kan je daar toch weer een beetje vrolijk worden bij CFM. Heerlijk, deze single uit de jaren 80, Je de Mary Jane Girls en In My House. Het is even na twee uur. Dat betekent Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Goedemiddag, AJ. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, kijkers. En als het goed is, uh, de, doet de webcam het ook weer storingsvrij. Uh, www.zfm-live.nl. Kijk je live mee. Goed. Uh, ja, ho, ho, we hebben nog een paar dagen te gaan. En dan is het zover. Dus ook dit... Het uh, programma Zandvoort op zaterdag zal bol staan met informatie uh, omtrent natuurlijk uh, het grote gebeuren van volgende week. De Grand Prix, de Dutch Grand Prix op ons eigen circuit Zandvoort. Ja, je merkt er heel veel van, want uh, je kan naar uh, Monaco, Abu Dhabi. Het gebeurt allemaal uh, in uh, Zandvoort, uh, Albert Jan, met die borden. Ja, maar morgen gaan we eerst uh, naar uh, België, naar Spa-Francorchamps, waar het af en toe toch heerlijk regent, heb ik al uh, mogen constateren. Uh, wij, de kwalificatie begint vanmiddag om 3 uur en die gaan we natuurlijk uh, voor u volgen. En tijdens Pit Report zullen we daar natuurlijk een uitgebreide samenvatting uh, voor u verzorgen. Uh, wat gaan we doen? Naast veel informatie rond een omtrent de Formule 1 van volgende week natuurlijk. Uh, dat evenementenagenda kreeg van de week een mooie krant in de bus van uh, Zandvoort uh, Beyond. Heet dat? Ja. Uh, over allerlei evenementen op en rond het circuit. Dus er wordt een hele uitgebreide evenementenagenda. Maar ik zal de highlights eruit halen om half vier. Want vele activiteiten zijn natuurlijk al bij veel zandvoorters bekend. Ja, en ik heb hem nou niet ontvangen. Jij de nee, dus het krant niet, maar ik ken dat hele krantje echt? niet. Nee, nee. hartstikke mooi. Die zat, er, die zat erin. En uh, dat is echt een ik vind het een prachtige stad. Oh, oké, okay. als je erin zat, ja, die, uh, ik open hem verder nooit. Hè. De krant is... Goed, uh, luisteraars, dat hebt u niet gehoord. Uh, uh, wat gaan we nou in ieder geval... Uh, de evenementagenda half vier staat gepland... en we zullen wat highlights eruit halen voor een idee voor u opdoen voor wellicht de komende week, dan wel komend weekend... en dan misschien wel dit weekend dan nog. Uh, voor het eerst, uh, sinds uh, wij Zandvoort op zaterdag presenteren... en het uh, item Dieren van de Week hebben... hebben we nu een uh, bijdrage van onze collega's van NHTV... want die zijn naar het dierthuis gegaan. Want vorige week uh, konden wij u natuurlijk ook melden... dat daar uh, 40 pups waren binnengekomen... en die allemaal uh, door, de, door de dierenarts zijn nagekeken... en de trimsalon zijn bijgeknipt... En die zaten allemaal in één huis. En die waren daar natuurlijk niet te, meer te houden. En het uh, dierenthuis Kermeland had natuurlijk nog ruimte over. Dus daar zijn ze naar overgebracht. En daar hebben we dankzij onze collega's van NHTV een bijdrage over. Dat allemaal om half vijf. Het gedicht van de week. Ja, ik ben Marco Termes, onze, onze huisdichter, om het zo wel eens te zeggen. Erg dankbaar dat hij ooit een stukje poëzie heeft geschreven. over uh, de raceweduwe. Nou. Dat hoort er echt bij. Dat hoort er echt bij. Want ik denk dat er een heleboel race weer uh, uh, Dit weekend uh, natuurlijk in Spa en dan volgend weekend in Zandvoort. Ja, die uh, kunnen aan de kant. Want uh, de, de basishuizen, uh, de dames uh, wellicht ook... Uh, die uh, gek zijn van de Formule 1... zullen natuurlijk voor de buis gekluisterd zitten. Dus het gedicht van de, van de week, kan ik het eigenlijk wel noemen... race weduwe, dankzij Marco Termes een stukje proza. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... al wordt dat een beetje moeilijk... Uh, zo, zo vlak voor de uh, grote race in Zandvoort. We hebben natuurlijk, zoals gezegd, caro 4 pit report. Terugblik op de kwalificatie van Spa... en wellicht nog wat za Zandvoorts nieuws. En als we nog tijd hebben, wellicht een vooruitblik... voor Jan Lammers op de tweede helft van het Formule 1 seizoen. Uh, dankzij onze collega's van Race Express... wat hij ervan verwacht. De tweestrijd tussen Max en, uh, en Lewis Hamilton. Om tien over half drie herhalen we op veler verzoek... mag ik wel zeggen, uh, Rob... het interview wat uh, onze collega Roy Dongen vanmorgen had... met uh, uh, wethouder Remel van Haafden... Uh, in zaken de ophef rond de doorlaatbewijzen. Dat kunt u ongeveer om tien over half drie van ons verwachten. En voor de rest natuurlijk veel... Bijdragers en informatie in en rondom uh, Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Albert-Jan, het uh, aftellen is begonnen. We hebben nog uh, zes dagen. 48, 0, uh, uur trouwens, 48 minuten. En 1 seconde te gaan, tot aan de DGP, de Dutch GP, hier op het circuit van Zandvoort. Just in your eyes I know it's where Mooi begin van Standfoot uh, op zaterdag met All for One. En I Swear, zodadelijk het nieuws in het kort, alhoewel kort, gebeurt heel veel rondom de Dutch GP. Daarover straks veel meer. Het is nou het leuke van de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort echt uh, de gouden oude muziek en de jaren 90 muziek en de jaren 80 muziek. En ook de ja, jaren 60 en 70 uiteraard. Maar ook de allernieuwste muziek, waaronder deze van de uh, Purple Disco Machine. Je hoor, de dopamine. Houd het plaatje in de gaten, want waarschijnlijk gaat het een uh, hele grote hit worden hier in Nederland. Het is uh, uh, tien voor half drie. Tijd voor het uh, nieuws. En uh, ja, waarschijnlijk is het uh, niet in het kort. Ik geef je tot het uh, weerbericht. Half drie heb je daar genoeg aan uh, over. Ja, nee, ik heb al een voorselectie gemaakt. <lacht> Oké, okay, dan, dan is er moet je nog een stukje muziek tussen komen, hoor. Helemaal goed. Nou, goed. ga je gang. Uh, op de Zeeweg in Overveen heeft een auto uh, gistermiddag rond twee uur... twee motorscooters aangereden. De motoren stonden te wachten voor een rood licht in de richting van Haarlem. Drie opzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht... De bestuurster van de auto zag de motorscooters te laat bij de kruising van Twet en reed de wachtenden van achteren aan. Drie ambulances en de politie kwamen op het ongeluk af. Vanwege de ernst van het ongeval kwam de verkeersongevallenanalyse onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. De weg richting Haarlem was daardoor vrijdagmiddag tijdelijk afgesloten. VVD-fractieleider Martijn Hendricks zal na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart niet terugkeren in de gemeenteraad. Dat maakte hij bekend na een gesprek dat hij vrij jongsleden had met Sven Drommel... sinds twee maanden de nieuwe politiek leider en lijsttrekker van de Zandvoortse VVD. Het is de laatste van een reeks ontwikkelingen die begin mei in gang werd gezet... na het vertrek van Hendricks en Belinda Geuranson uit de coalitie. Partijgenoten Ellen Verheij en Hans Drommel volgden dit voorbeeld niet. Verheij ging verder als onafhankelijk wethouder en Drommel als fractie Drommel. Daarmee was een scheuring binnen de VVD Zandvoort een feit. Aanstaande maandag of dinsdag zal de rechtbank in Haarlem besluiten... of de Formule 1 in Zandvoort definitief door kan gaan. Milieubeweging Mobilization for the Environment, MOP in het kort. Deed afgelopen, week na de rechtszaak een laatste, deed afgelopen week een laatste poging om de komst van de Formule 1 te dwarsbomen. Gezien de eerdere rechtszaken tussen de milieuorganisaties en de provincie Noord-Holland en het circuit... lijkt het zijn eerder op groen dan op rood te staan. Wellicht komen we hier nog uitvoeriger op terug in het tweede uur. Het duingebied naast het circuit van Zandvoort is vanaf maandag 30 augustus verboden terrein voor publiek. De voet- en fietspaden zijn dan met hekken afgesloten tot en met de Formule 1-racedag op zondag 5 september. Waterleidingbedrijf PWN wil de natuur tijdens deze drukke week beschermen. Vrijdag, zaterdag en zondag aanstaande komen horders, fietsers naar Zandvoort en de tienduizenden tweewielers zijn niet welkom in de PWN-duinen. De afschermingen, euh, afscherming is ook nodig om de veiligheid van het evenement te waarborgen, al dus PWN. Belangstellenden mogen niet bij het circuit komen. Om de duinen zijn al lange rijen hekwerken geplaatst. En ook tijdens het weekend van de Formule 1 is het verboden om boven Zandvoort met een drone te vliegen. Via een noodverordening heeft burgemeester David Molenburg de periode waarin het verboden is om een drone bij je te hebben zelfs verruimd. Tijdens het weekend van de Formule 1 van 3 tot en met 5 september... is het luchtruim boven Zandvoort gesloten voor drones... als gevolg van een tijdelijke aanwijzing... door de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staat dat het vliegen met drones boven Zandvoort... een gevaar vormt voor de veiligheid van het luchtverkeer. De bewoners van Zandvoort en de bezoekers van de Formule 1... op het circuit van Zandvoort. Eh... Uh, en vanwege de ontwikkeling in Afghanistan heeft Defensie besloten om de flypast tijdens de Formule 1 in Zandvoort te annuleren. Dit maakte het ministerie van Defensie afgelopen dinsdag bekend. De flypast zou met vliegtuigen worden verzorgd op zondag 5 september over de start-finish op het circuit in Zandvoort. Helaas, maar dat gaat dus niet door. Ja, en er vroegen heel veel mensen, in, wat mij betreft heel terecht, welke ontwikkeling in Afghanistan? Ja, dat dat vroeg ik mij dus ook af. Ja, maar het is gewoon, ik denk... waanzinnig. ze hebben maar wat verzonnen. Dus. Onder druk van zullen ze wel gemeente hebben om uh, dat te moeten. Terwijl, in Spa, jongen, vliegtuigen over, campingsvol. Uh, ook met minder, minder bezoekers. Maar daar is het één grote blubberpartij. Maar het is wel heel sfeervol in Spa. We zullen er maar verder niks over zeggen even. Het komt straks wel verder op in de uitzending. Dus uh, hou je hart maar vast, uh, Albert Jan. Het gaat zeker gebeuren, hoor. Ondertussen houden we het gezellig. En uh, straks het interview trouwens met Raymond van Haten. En bij dit soort muziek van Jimmy Cliff hoort eigenlijk een beetje zon. Of we dat gaan krijgen, hoor je. Is dadelijk na de volgende plaat, de nieuwe single van Tim Don... In het weerbericht met collega Albert-Jan Vos. Maar eerst deze, hier is in This Together. I Second to guess in every step. I saw the change season. I'm yeah, yeah. Is hier deze nieuwe Tim Don en In This Together. See you the weerbericht. Nou, het klokje zegt dat het half drie is, dus uh, tijd voor het weerbericht. Laat het zonnetje maar komen, Albert Jans. Ja, en vandaag was, uh, zoals velen van u al hebben gemerkt waarschijnlijk, uh, was er een enkele bui mogelijk vanmiddag, vooral in de oostelijke helft van het land. In de kustprovincies lijkt de middag zo goed als droog te verlopen. en waait een noordenwind. En bovenland is deze maandag windkracht 3 tot 4. Maar aan zee staat er af en toe een volle windkracht 6. Daar wordt het maximum 18 graden. Land kan de temperatuur nog op een graad of 20 uitkomen. Later op, dag weet de, later op de dag weet de zon op veel plaatsen wat vaker door te breken. En ook morgen breekt zo nu en dan de zon door. En valt vooral in het oosten een enkele bui. Ook dan wordt het niet warmer dan 20 graden. Gaan we naar de maandag. Maandag wisselen de zon- en wolkenvelden en een enkele bui elkaar af. De wind waait nog altijd uit, het koele noord, uit de koele Noordhoek... waardoor het land inwaarts maximaal 20 graden wordt... Hoewel de wind nog steeds uit het noorden komt en er meer bewolking is dan zon... is het weerbeeld dinsdag toch iets anders dan de voorgaande dagen. Op de meeste plaatsen blijft het dinsdag namelijk droog. Daarbij wordt het een graad of 20. Woensdag is de zon wat vaker van de partij dan dinsdag... en daarbij blijft het droog en loopt de temperatuur op naar 20 graden. En nou wordt het interessant, want onder invloed van een drukgebied krijgen we een aantal dagen na woensdag overwegend droge dagen. Als er een buil valt, dan valt die aan de kust. Dieper landinwaarts krijgt de zon bovendien vrij veel ruimte tot met 20 tot 22 graden. Loopt de temperatuur iets op ten opzichte van de eerste helft van de week. Kijk even expliciet naar de weersverwachting op eh, vrijdag 3 eh, september... zaterdag 4 september en zondag 5 september. Dan is het cijfer voor deze drie dagen een 8 hogere temperaturen. Eh, dus voor vrijdag en zaterdag geldt een wolkje met een zonnetje erachter. En zondag staat er één regendruppeltje getekend, dus wie weet. Dat kan spannend worden. Houd de weersverwachting in de gaten voor uiteraard volgend weekend. Dankjewel, Albert Jan. Dat was het weer bij CFM. Dat was het weer. Zie je Je merkt het in de totale sfeer hier in Zandvoort. Het aftellen naar de Dutch GP is echt begonnen. We hebben nog 6 dagen, 26 minuten en 46 seconden te gaan. Tot aan de start van de race. En dat heb je wel eens. Hè? Dat denk je in één keer weer aan een uh, gouden oude hit. Uit de jeugd uh, met name. En zo kwam ik van de week uh, deze tegen. Ik denk, die ga ik lekker draaien op de zaterdagmiddag. Je hoorde Company B en Fascinated. Albert-Jan vanmorgen was uh, wethouder van en uh, te gast uh, bij onze collega's van uh, GMZ. Klopt, want uh, ja, uh, afgelopen weken was de gemeente begonnen... met het versturen van de eerste doorlaatbewijzen. En al snel werd duidelijk dat het niet overal goed is gegaan. Op meerdere adressen bleken verkeerde doorlaatbewijzen te zijn bezorgd. En daarnaast worden uh, veel bewijzen inmiddels al op, uh, op internet aangeboden. De gemeente betreurde natuurlijk beide zaken... en benadrukt dat het verhandelen van deze documenten geen enkele zin is. Vandaar dat de wethouder Remer van Haafden vanmorgen aanschoof... bij ons programma Goedemorgen Zandvoort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 Maar neem niet weg dat er fouten gemaakt zijn. Ja. En we zijn uiteraard aan het uitzoeken waar die fouten dan vandaan komen. Maar dat doen we liever na het Formule één weekend. Nu moeten we ervoor zorgen dat iedereen zijn doorlaatbewijs krijgt. De, de, dit nemen we mee in de evaluatie. Dan uh, nodigen we natuurlijk weer uit op de radio om toe te lichten uh, wat er allemaal goed ging. En wat er wat minder goed ging. En wat de leermomenten zijn.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 Om ervoor te zorgen dat uh, ook het feestje op het circuit uh, goed uh, kan plaatsvinden. En natuurlijk heb ik even tijd tussendoor om naar de, de, de, de kwalificatie te kijken en naar de races te kijken. Uh, gelukkig wel. Ach, gelukkig wel. Maar ik ben dus uh, ook gewoon uh, hard aan het werk die uh, vier dagen. Ja. Uh, ja. Uh, geldt dat voor uh, veel van de, de mensen die uh, bij de gemeente werken? Dat die uh, extra uren moeten maken om het allemaal te helpen begeleiden?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 Nou, dat is de 24 uur van de mas. Die kunnen we dan ook naar Zandvoort gaan halen. Ja. U bent er allemaal klaar voor. Ja, zeker. Ja, ja. En ik um, ja, wil geen spelbreker zijn. Het parkeerprobleem wordt opgelost. Wordt er ook nog rekening gehouden met um, enkele snode raddraaier... die nog uh, standpij wil gaan maken? Dat er voldoende capaciteit is met onze kleine politiekorps? Mm, nou ja, uiteraard... uiteraard uh, uh...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 Auto liefhebbende, uh, nou ja, een uh, andere nare ja, ja. dingen doe ik ben. Dus er ja, zijn ook ja. in nog nogal wat mensen die uh, een klein groepje uh, die heel erg anti is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 ...een paar keer terug willen komen om uh, te kijken hoe het andere, in andere tijden in Zandvoort ook kan zijn. Dus dat is, die er alvast binnen. Daar gaan we in ieder geval vanuit en daar hopen we op. Dank u wel uh, op deze zaterdagmorgen. Heel veel uh, succes uh, bij de voorbereidingen. Uh, en we hopen u natuurlijk uh, weer te spreken bij de, bij de evaluatie. Prima, dank we... u wel en tot dan. Dat was een uh, duidelijk verhaal uh, vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort over de doorlaatbewijzen. Uh, en het heeft alles te maken met de race van volgende week. De opwarmer is in uh, Spa in uh, België. En dit weekend uh, de race en zo dadelijk de kwalificatie om uh, drie uur. Nou, kijk we alvast naar de beelden hier. En we zien dat het uh, nou zeker niet droog is, hoor. Daar dus bestaat uh, uh, flink wat uh, water op de baan. Flink wat. Heel veel water op de baan. Dus hoe dat allemaal gaat verlopen, dat hoor je in het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren. En wij gaan door met heerlijke muziek.